1 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Norbert Klein, nieuwe fractievoorzitter 50+. Plus. Aanval westerse troepen op Al-Shabaab in Somalië... en berging bij Lampedusa opnieuw uitgesteld. Het weer veel bewolking, maar vanuit het westen ook af en toe zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen eerst mistig, maar later ook kans op zon en een graad of 16. Norbert Klein is de nieuwe voorman van oudere partij 50PLUS. Het partijkader heeft hem unaniem gekozen tot fractievoorzitter... na het vertrek van Henk Krol. U hoort Norbert Klein en 50PLUS Eerste Kamerlid Jan Nagel... na afloop van de vergadering. Nou, de adviesraad, en daar ben ik erg blij mee... heeft het volste vertrouwen uitgesproken in, de, in mijn functioneren als uh, fractievoorzitter. Wat uh, opviel was dat vertegenwoordigers uit alle provincies... unaniem en in een goede sfeer hebben gezegd volste vertrouwen in Norbert Klein. En ik sluit me daar graag bij aan. Doelstellingen van 50PLUS zijn hetzelfde. Het verkiezingsprogramma is het lichter gewoon. En dat gaan we gewoon uitvoeren. Dus dat betekent dat de toon zal wellicht anders zijn. Want ik ben niet Henk Krol. Uh, maar de wijze waarop, ja, die blijft even strijdbaar. 50PLUS, opkomen voor oud. Nou kijk, je hebt wel eens een keer een spits... die massief voor het doel staat en alles erin knalt. Maar je hebt ook wel eens vleugelspelers of een opkomende middenvelder... Die ook doelpunten maakt. En de ene speler is verschillend van de ander. Norbert Klein is natuurlijk niet een Henkrol, Maar wel een andere die heel goed werk doet. Heeft hij ook het afgelopen jaar bewezen. En iedereen zegt, uh, Norbert, we gaan er samen met je tegenaan. En dat gaan we doen. Door heel hard te werken, door heel goede mensen om me heen uh, te vergaren... zal die er nog niet zijn. Maar we hebben al heel veel goede mensen binnen de partij. Uh, samen met uh, de senator uh, Jan Nagel gaan we zorgen dat 50PLUS nog sterker uit de strijd komt. Norbert is iemand met een goede dossierkennis. Uh, is goed gebekt En uh, heeft overtuigingskracht. Ik heb er echt vertrouwen in. In Somalië zijn leden van de terreurbeweging Al-Shabaab aangevallen door westerse troepen. Dat melden verschillende bronnen in Somalië. De aanval kwam vanuit zee en vond plaats in een kuststad 240 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Mogadishu. Afrika-correspondent Koert Lindijer. Koert, welke westerse troepen kunnen dat geweest zijn? Koert? We hebben geen contact met Koert. Probeer het later misschien opnieuw.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 Van Ooyek noemt de kans op een akkoord niet erg groot... maar hij praat door omdat GroenLinks nog belangrijke onderwerpen kan binnenhalen... zoals het creëren van meer werkgelegenheid en vergroening. De geestelijke leider van Iran, Ayatollah Khamenei, heeft gezegd dat hij achter een toenadering tot het Westen staat. Wel vond hij sommige aspecten van de Amerika-reis van president Rouhani niet gepast. Wat hij daarmee precies bedoelde, zei de Ayatollah niet... Rouhani had tijdens een bezoek aan Amerika een telefoongesprek met president Obama. Het was het eerste contact op het hoogste niveau tussen de twee landen sinds 1979. Sommige hardliners in Iran, zoals commandanten van de Revolutionaire Garde, vonden dat te ver gaan. Gaan we weer terug naar Koort linda in Afrika. Kijken of we nu wel contact kunnen krijgen over die aanval op Al-Shabaab door westerse troepen. Koort, wat voor westerse troepen kunnen dat geweest zijn? Alleen Frankrijk en de Verenigde Staten hebben soldaten en de expertise in de regio om dit soort uh, commandoacties uit te voeren. Ze hebben in het buurland uh, Djibouti hebben ze alle twee bases en ze hebben van daaruit wel eerder dit soort acties uitgevoerd. Op hetzelfde dorpje, Barabé trouwens, waar vanochtend die aanval is uitgevoerd, hebben ze in 2009 de Al-Shabaab-leider Saleh Ali Saleh Naban uh, vermoord. Dus uh, het zijn waarschijnlijk Frans of Amerikanen. Ja, en uh, was die actie nu ook weer gericht op bepaalde leiders van Al-Shabaab? Het leiderschap van Al-Shabaab is vermoedelijk doelwit geweest. En vermoedelijk ook buitenlandse strijders van Al-Qaeda die samenwerken met uh, Shabaab. En we weten dat er tenminste uh, 50 buitenlandse strijders in die kampen daar aanwezig uh, zijn in, uh, in Zuid-Somalië. Dus zij zouden ook doelwit uh, kunnen zijn geweest. Ja, nou was twee weken geleden die aanval op het winkelcentrum in Nairobi uh, door Shabaab uh, uitgevoerd. Is dit ook nog steeds een nasleep daarvan? Er zijn vermoedelijk uh, terroristen ontsnapt bij uh, de aanval op Westgate twee weken geleden. En die zijn naar Somalië uh, gevlucht. En misschien uh, waren zij ook wel doelwit. Uh, of dit helpt... ...of om Al-Shabaab definitief uit te schakelen. En die behoefte bestaat natuurlijk na de verschrikkelijke aanval op Westgate. Ik weet het niet of dit zo geweldig helpt. Al-Shabaab is een terreurgroep, maar ook een beweging die gebieden controleert in Somalië... ...daar besturen heeft opgezet, orde heeft gevestigd... ...zich daar heeft verschanst en een zekere populariteit heeft. Dus of je alleen met een militaire actie dit oplost... Nogmaals, Jabab is een terreurbeweging, maar ook een beweging die orde heeft geschep, eh, geschapen daar. En zo'n beweging is moeilijk te verslaan met dit soort commandoacties. Dankjewel, Koort. De TBS'er die gisteren in Groningen ontsnapte, is vanochtend aangehouden in Rotterdam. De man van de 38 bezocht gisteren tijdens een proefverlof de VND in Groningen. Daar wist hij aan de aandacht van zijn begeleider te ontsnappen. Hij ging vandoor op een fiets, die werd later op het station van Groningen gevonden... De politie verspreidde een opsporingsbericht via Burgernet... maar volgens het Openbaar Ministerie wist de politie de man zelf op te sporen. Hij werd op straat in Rotterdam opgepakt. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De A6 is vanochtend bij Lelystad urenlang dicht geweest vanwege een ongeluk. Een busje met drie inzittenden sloeg daar over de kop. De passagiers liepen hoofdletsel op. Een van hen is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken. De A6 werd in de richting Almere afgesloten. In de andere richting ontstonden kijkersfile. Rond half één werd de weg weer vrijgegeven. Een opmerkelijk besluit van de Belgische bischoppen. Vanaf 2015 mogen priesters niet langer uitvaartdiensten in crematoria leiden. Een korte afscheidsdienst kan nog wel. Maar wie een volledige katholieke dienst wil, moet maar naar de kerk komen. De bischoppen zijn bang dat de betekenis van de katholieke liturgie verloren gaat... als dat buiten de kerk omgaat. Richtors, hoogleraar kerkelijk recht aan de katholieke universiteit van Leuven. Een begrijpelijke zorg van de Belgische bischoppen? Begrijpelijk wel, maar er wordt heel sterk vanuit het instituut gedacht. Uh, men merkt dat uh, steeds meer mensen kiezen voor uh, begrafenissen in uitvaartcentra... met nog een religieus tintje, maar niet helemaal religieus gekleurd... van het begin tot het einde. En men wil die dingen dan toch terug uh, bij het oude brengen... door uh, mis in een soms slecht verwarmde kerk met een niet altijd even dynamisch priester voorop te stellen als de enige mogelijkheid. Ja, is, is, is, dat, een, is dat een belangrijke reden? Omdat het warmer is in, de, in andere zalen dan de, de kerk? Ja, warmer in de twee betekenissen van het woord vaak. Dus de temperatuur is er beter geregeld, maar de sfeer is ook van een kwaliteit die superieur is heel vaak. En um, ja, we zitten in een, in een tijd waarin veel dingen schuiven. En we dus inderdaad van een eerder kerkelijke naar een eerder civiele plechtigheid met kerkelijke en de kerk kan tussen twee dingen kiezen. Ofwel probeert ze toch terug alles in handen te krijgen... met het risico dat ze alles verliest wat nu gebeurt. Ofwel probeert ze zich aan te passen aan wat mensen eigenlijk verlangen... en een kerkelijk accent bij een gewone plechtigheid te leggen. En dat is blijkbaar iets wat de huidige kerkleiding niet verkiest te doen. Ja, wat ik, wat ik toch niet helemaal begrijp is dat als je het niet in de kerk wil doen... waarom nemen mensen dan niet genoegen met, met een korte afscheidsdienst? Ja, je hebt... Uh... Op dit moment echt een veelheid aan keuzemogelijkheden uh, die de mensen willen. Uh, en soms zoekt ze bijvoorbeeld een pastoraal werker of werkster... die hen ook in de kliniek heeft gekend uh, de laatste dagen van hun leven. Uh, van de overledene dan. En die kan vaak voor een betere kwaliteit zorgen dan een priester. Dus dan heb je een langere religieuze plechtigheid... die zich toch in een crematorium afspeelt. Ja, nou de bischoppen willen dus dat dit toch allemaal weer teruggaat naar de kerk. Um, wat zou de pauze hiervan vinden? De paus eerder zou vertrekken van het concrete individu en uh, de vragen die mensen hebben en dan zien hoe de kerk daaraan kan tegemoetkomen. Dus een logica vanuit de mens, terwijl we hier in België nu een logica zien die start vanuit het uh, instituut, vanuit het uh, zogenaamde welzijn van de kerk. Niet, go niet zo'n goede zaak, denk ik. Dank Rick Dors van de Katholieke Universiteit Leuven. Italiaanse reddingswerkers kunnen ook vandaag niet verder zoeken... naar slachtoffers van de scheepsramp bij Lampedusa. Net als gisteren zit het weer tegen. Donderdag zonk een 20 meter lange boot... die volgepakt was met vluchtelingen uit Eritrea. Van de circa 500 opvarenden hebben er 155 de ramp overleefd. Tot nu toe zijn 111 lichamen geborgen. Meer dan 200 mensen worden nog vermist. De vluchtelingen waren in Libië aan boord gegaan. Toen de motor uitviel stak iemand een handdoek in brand... om de aandacht van een ander schip te trekken. Andere opvarenden dachten dat er brand was... en renden massaal naar de andere kant van het schip... dat vervolgens kapseisde en zonk. De brand bij fietsenfabrikant Gazelle in Dieren... heeft geen gevolgen voor de levering van fietsen. Volgens directeur Merkus kan de productie maandag gewoon weer worden opgestart. De brand heeft plaatsgevonden in ons onderdelenmagazijn. En de, de fabrikage, het maken van de fiets... en daarmee ook zeg maar, het leveren naar onze dealers en consumenten... kan gewoon gelukkig doorgaan. Dus we zijn maandag in ieder geval weer, weer van start. Het magazijn, een loods van 20 bij 50 meter, werd grotendeels verwoest. De historische gebouwen op het terrein bleven gespaard. Op het bedrijfsterrein is een, in een woonwijk van dieren... zijn het hoofdkantoor en de fabriek van gazelle gevestigd.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 Bij een, een slagaderlijke bloeding, op... waardoor hij ook nog naar het ziekenhuis moest worden gevoerd. Het andere ongeluk was bij Orvolte, Daar botste een auto met drie jongeren tegen een boom. De jongens van 15, 17 en 18 raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Een Russische miljardair heeft een miljoenenclaim ingediend bij Axo Nobel. Dat bevestigt het verfbedrijf. naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf. De Rus, eigenaar van een olie- en chemiebedrijf. heeft volgens de krant een van de duurste jachten ter wereld. de waarde van 375 miljoen euro. Hij zegt dat de werven op het schip, afkomstig van Axo Nobel, afbladdert. Hij eist daarom 74 miljoen euro schadevergoeding. Volgens Axo loopt de zaak al sinds 2009... en heeft het bedrijf het schip in 2011 overgespoten... waarna de Rus aanvankelijk tevreden was. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Goedemiddag. Hi. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn... rijdt het langzaam tussen Hoevelaak en Barneveld over drie kilometer... En de A7 richting Amsterdam, die is dicht bij Weidewormer. Dat komt door een ongeluk. Er staat 4 kilometer file tussen Purmerend Noord en Weidewormer. de andere kant op staat 2 kilometer... A9 richting Alkmaar, Daar staat voor het knooppunt Velzen drie kilometer file. En op de A27 bij Utrecht richting Gorkum. Tussen de knooppunten Rijnsweert en Lunette drie kilometer. Dank Dennis. En nog een keer de hoofdpunten. Norbert Klein, unaniem gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Ouderenpartij 50PLUS na het vertrek van Henk Kool. In Somalië zijn leden van de terreurbeweging al Shabaab aangevallen door westerse troepen. En de berging van slachtoffers van de scheepsramp bij Lampedusa... kan net als gisteren vanwege het slechte weer niet doorgaan. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op Radio 1. Tros in bedrijf. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekerd. Ja, toch een draagmuur. Wel zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf direct mee verzekerd.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 Tros in Bedrijf. Bas van Derven. Dames en heren, goedemiddag. Dit is inderdaad Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven, over ondernemen en hoe leuk dat niet is. En soms ook niet hoor, trouwens. Elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. Deze week aan tafel Peter-Paul de Vries, vaste communist van dit programma en CEO van investeringsmaatschappij Value 8, en tegenwoordig vijf jaar oud. En naast hem uh, Josette Dijkhuizen. Ondernemerscoach, binnenkort lid van het select gezelschap. dat ooit de Verenigde Naties mocht toespreken. Welkom beiden. Dank u wel. Ondernemersleeftijd 5. Meneer De Vries, gefeliciteerd. Dat is gefeliciteerd, zullen we Dankjewel. Zeggen, ja, dat ja, ja. is gewoon jong. Ja. Maar dat is mooi. Sinds 2008 CEO van een investeringsmaatschappij die u zelf heeft opgezet, Value 8. Ik wil gaan je zeggen, mag dat bij Ja, maar. heel, graag, heel ja. graag. Want anders zit ik, zit ik te voeren hier. Dat wordt heel gek als je dat met je kunt We kennen elkaar toe. net iets langer. We ervoor. kennen elkaar lang, want voor die tijd uh, uh, was je jarenlang directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... Maar vijf jaar deze week de gong mogen luiden. En uh, uh, uh, op de beurs en uitgegroeid tot een uh, beursroteerde investering met een omzet van meer dan 100 miljoen euro... 320 man in dienst en een beurswaarde van 35 miljoen. Word je daar niet bang van als je dat hoort af en toe? Dat er zo gegroeid is? Nou, het, het, uh, het uh, grappige is, ik was afgelopen week in uh, Parijs. En uh, dan spreek je met andere small caps. En, en elke keer denk je, wat zijn we toch nog ongelooflijk klein. Dus daar word ik dan weer <laughs> klein en nederig van. Kijk, het grappige is, die, die, die beurskoers is in, uh, in vijf jaar tijd van 3 euro naar 27 gegaan. Dat is keer 9. Dat gaan we de komende vijf jaar niet volhouden. Dus mm -hmm. wat dat betreft kan ik wel de verwachting wat matigen. Maar ja. we proberen gewoon slimme dingen te doen. En in crisistijd is dat ook prima mogelijk. Oh, Warren Buffett deed wel you cool. Ja, dat is, dat is ook ontzettend knap. <lacht> dus, <lacht> dus ik lees ook altijd uh, ademloos zijn, uh, zijn jaarverslagen... en zijn uh, shareholder letters en, en alles wat hij doet. Hij heeft het steeds moeilijker, want hij moet bij steeds grotere vissen. Wat dat betreft heb ik nog wel een voordeel. Hij kan nog steeds op kleine visjes uh, ja, jagen. Ja, ja precies Even naar iets anders. In de troonrede horen we onze nieuwe koning Willem-Alexander... iets zeggen over de participatiesamenleving. Is er verband tussen de participatiesamenleving... en participatiemaatschappij? Nou ja, het, uh, uh, ik dacht wel gelijk. Als, als uh, Rutte en Samson willen weten hoe een participatiemaatschappij werkt, kunnen ze even bellen. Um, uh, op zich daar is natuurlijk geen verband tussen, maar uiteindelijk gaat het erom dat er een, een boodschap wordt gegeven dat er meer eigen verantwoordelijkheid is. En dat is natuurlijk wel in de economie uh, aan de hand. Mensen moeten gewoon meer voor hun, eigen, uh, voor hun eigen inkomen zorgen en meer voor hun eigen dag. Uh, oude dag. Ja. En, um, dus dat, dat verandert wel. En laat ik zeggen, dat is ook voor ons een goed speelveld. Want? Nou, en dan, dat geeft andere behoeften aan. We hebben bijvoorbeeld begin dit jaar een bedrijf overgenomen... dat heet Eetgemak. Dat doet 200.000 zorg- en dieetmaaltijden per week. Nou, die, die speelt in op, op het element van vergrijzing. Er komen steeds meer ouderen. Ik denk dat er ook in financiële dienstverlening... daar hebben we jarenlang van de grootbanken... en de grote verzekeraars een eenheidsworst voorgeschoteld gekregen. En dat daar maatwerk om aan te vullen op je reguliere pensioen... dat dat steeds meer nodig wordt. Dus ja. dat biedt allemaal kansen. Ook kansen voor participatie. Dus twee financiële dienstverleners overgenomen deze week. BK Group en CM ja, nou we zijn, wat dat betreft we, we hebben een aantal clusters. En die clusters proberen we te versterken. Dit is het derde bedrijf in het cluster corporate dienstverlening. Dat is mm -hmm. met name voor buitenlandse uh, vennootschappen... om daar de administratie voor te doen, het bestuur, de accounting, et cetera. Daar is enorme behoefte aan. Er worden goede marges verdiend, dus dat vinden we leuk. Mm -hmm. um, ook in, en, en ook in de sector um, uh, gezondheidszorg... proberen ja. we bedrijven aan elkaar, uh, of aan elkaar te koppelen... Uh, en, uh, en daarmee een cluster te krijgen die goed kan groeien. Oké. Okay. We gaan straks graag die netelijke vraag stellen over de gedragscode van de Commissie Tabaksblad 2004. en over dat, hoe dat zelf geregeld is bij Value het beloningsbeleid. Maar eerst naar onze andere gast, Josette Dijkhuizen. Eh, VN-vrouwvertegenwoordiger. Eh, aanstaande vrijdag spreekt u de Verenigde Naties in New York toe over de noodzaak van vrouwelijk ondernemerschap. En u schreef daarnaast vijf boeken over ondernemerschap, doet promotieonderzoek... naar het succes en geluk van ondernemers aan de Universiteit van Tilburg. Maar brandende vraag die ons meteen opkwam is... hoe word je VN... Vrouwenvertegenwoordiger. Ja, is... een diep gekoesterde koesterde wens voor mij, kan ik u vertellen. Ja. Nou, dan leuk. zal het antwoord heel zwaar <laughs> tegenvallen, want het is ja? een sollicitatieprocedure. Wat oh, dan ben je? Ja, dus ik ja. ga nooit het woord nemen. Nee, nee. nee dat gaat niet lukken, denk voor vrouwen. ik. Ja, precies. <coughs> ja, zeker. Ja. Positieve discriminatie. Maar, nee, maar nogmaals, even zonder gekheid, wat, wat, wat je moet solliciteren. En ja, wat het, is echt een, het is een vacature die wordt opengesteld uh, en wat geïnitieerd wordt door het minister van Buitenlandse Zaken. Uh -huh. De Nederlandse Vrouwenraad vertegenwoordigt een miljoen vrouwen in Nederland en zij worden ook gevraagd om iemand te selecteren. En dan is het echt letterlijk een open sollicitatie waar alle vrouwen in Nederland op kunnen reageren. En waarom bent u het geworden? En, ja, het heeft zeker te maken met het thema. Ik ben in al die jaren, dus bijna 70 jaar... de eerste vertegenwoordiger die spreekt over vrouwelijk ondernemerschap. Mm -hmm. Dus het is geen thema wat eerder op de agenda heeft gestaan. Ja. En daarnaast, ja, ze zoeken natuurlijk iemand die op het thema natuurlijk een expert is... die de media ook niet schuwt, dus die ook zichtbaar kan zijn. En waar een link is met het thema van de VN. En dat is dit jaar geweld tegen vrouwen en meisjes... En dat lijkt niet echt verbonden te zijn aan elkaar... Ja. maar dat is het wel. Hoe gaat u dat thema aansnijden? Want die verbinding maken tussen geweld tegen vrouwen, meisjes en ondernemerschap? Hoe ja, moeten we dat zien? Het, het zal in ieder geval een rol krijgen in het statement... in die zin dat ondernemerschap heel veel empowerment geeft aan vrouwen. Het geeft mm -hmm. een groot gevoel van eigenwaarde. Je doet echt iets voor jezelf. Ja. En Net als in de, of in de vrouwenopvang als overal zijn er vrouwen die met die droom rondlopen. Mm -hmm. En daar heb ik een project in Nederland voor opgestart. Om dat dus ook uh, realiteit te laten worden voor deze vrouwen. Dus dat ze hun droom mogen verwezenlijken. En dat gaat u vrijdag vertellen. En daar ga ik in ieder geval een Nederlands voorbeeld ook van geven. Ik benoem haar ook. Zij was mijn grootste inspiratiebron. Uh, zij heeft het gepresteerd om vanuit de opvang heel veel met geweld te maken gehad. Een eigen bedrijf op te richten. Dus ik noem haar ook heel specifiek. Ja, Jolijn Weideman was dat hè? Klopt dat of niet? Nee, nee, nee. nee. De een... vrouw die ik noem is Victoria Hart. Oh, uh, zij, uh, zij heeft een bedrijf opgericht. En okay. door, door wat ik van haar gezien heb, haar kracht, heb ik gedacht, van nou, dan wil ik dit ook voor andere vrouwen beschikbaar maken. Mm -hmm. dat nee, dus de, bedrijf bedrijf de Nederlandse voorganger, dat is die Jolijn ja. Buineman, die had het juist over, het, uh, over moeders en, uh, en opvoeders. Uh, ja. uh, uh, uh, uh, uh, moeders en opvoeden. Mm -hmm. Ook wel iets wat natuurlijk naar voren komt als, uh, als vrouw in het ondernemerschap. Dat is nog altijd lastig hè, die leer maar kinderen, kinderen op aan de opvang en ondernemen of kinderen thuis houden en thuis ondernemen. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook een ondernemende houding van mensen. Dus hoe ga je daar dan verder mee om? Welke mogelijkheden zie je nog wel? Ondernemerschap gaat natuurlijk over kansen zien, kansen creëren en, daar ook, uh, en die ook aanpakken. Mm -hmm. En ik vind het gewoon belangrijk dat vrouwen wel die verantwoordelijkheid ook zelf nemen en daar een oplossing voor creëren. Ja. En zeker zou ik de, de overheid willen oproepen om daar, om daar meer middelen voor ter beschikking te stellen. Maar ook de vrouwen hebben daar zelf ook een rol mm -hmm. in. Even naar uw promotieonderzoek, succes en geluk van ondernemers. Uh, ja. Geluk van ondernemers alleen bepaalt toch door meer winst? Kijk ik even naar mijn de <laughs> Nou, dat komt zeker niet uit mijn onderzoek naar nee. voren. Dat, het, dat nee. het daarom zou gaan. Wat nee. brengt geluk nee. in, bij een ondernemer. Nou, ik, heb ook ik, nog... nooit, ik heb nog nooit een minuut gemaakt. gedacht dat, dat, nee, dat, dat, geluk, dat geluk voortkomt uit, uit winst. Mm -hmm. Helemaal niet. Uh, en ik geloof eigenlijk ook nog dat wij in de Westerse maatschappij... Dat we welvaart iets, uh, iets te hoog neerzetten. Uh, of, uh, uh, en welzijn iets te weinig. Hm. Dus het gaat niet alle, alleen maar om geldelijk geluk. Als wij minder produceren en elke dag een uur extra vrije tijd hebben, zijn we waarschijnlijk toch ja. een stuk gelukkiger. Dus uh, hm. ja, je kan die kaart van spelen was. Maar nee. <laughs> niet met mij. Nee, dat begrijp ik heel nou, goed. En ook u. We gaan zover Ik ingestudeerd. Ik snap Maar je wordt met een beetje winst toch. Dus geld maakt toch een beetje gelukkig, toch? Kijk, het is wel zo. Kijk, wij investeren in bedrijven die, die geld verdienen... Ja. en uh, cashflow positief zijn omdat het een stuk leuker is als het succesvol is... Mm -hmm. en als je geld over hebt om nieuwe projecten te doen. Ja. En uh, bedrijven die structureel verlies laten... daar heb je elke keer het probleem hoe krijgen we het geld bij ja. elkaar... en wie moeten we de, de laan uitsturen. Dus um, uh, laat ik zeggen, in het bedrijfsleven is het gelukt wel iets ja. aan winst ja. dus gekoppeld. Ja, de, kaart, de kaart komt er eigenlijk toch wel ja. Aan, ja. aan, Dat is, ja. is wel mooi. We gaan straks uitgebreid praten over de fusie over de en overnamemarkt groeit in het buitenland of bij ons, want daar weet Peter Paul veel van. En Josette over vrouwelijk ondernemerschap. Maar we gaan eerst terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Ja, het was een weekje waarin weer eens bleek dat de economie en de politiek zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Minister Dijsselbloem van Financiën onderhandelt al weken met de oppositie in de achterkamertjes over een nieuwe begroting. Maar vooralsnog zonder concreet resultaat. De vele wensen die er zijn bij coalitiepartijen, oppositiepartijen, zijn niet allemaal te verenigen met elkaar. Dus in zo'n proces maak je geleidelijk aan meer keuzes. En dat betekent dat partijen op een gegeven moment zeggen, dit komt niet meer voldoende tegemoet aan mijn wensen. Dus onvermijdelijk. En in Amerika komen ze over hetzelfde soort onderwerpen... ook niet echt heel dicht bij elkaar. Eh, sterker nog, daar is het hele boel op slot. Als je kijkt naar de ambtenaren... de shutdown van de Amerikaanse overheid... heeft nog geen gevolgen voor de beurs. Maar volgens ING gaat dat nog komen... als binnenkort het schuldenplafond is bereikt. Als dan geen akkoord is... de Verenigde Staten gewoon technisch failliet zouden kunnen zijn... nou, dat zou echt een beetje de moeder... van een nieuwe financiële crisis zijn. En daar, neem ik aan, krijg je wel een reactie van de financiële markten. Dus dat moet volgens de Amerikaanse president Obama... niet al te lang gaan duren. More families will be hurt meer bedrijven worden be Dus So, ik de republicans om reopen regering Maar voorlopig zit de regering dus nog op slot daar. Volgens Mario Draghi van de Europese Centrale Bank... gaat dat ook niet gebeuren, want we zijn klein... maar krachtig. Nederlanders hebben in het verleden... Uh, de capaciteit om de politieke crisis te Dus ik ben overtuigd dat dit overwonnen. Like the country and heb in the past. Ja, dat geldt misschien wel voor landen, maar niet voor reisorganisatie OWAT. Oh OWAT oh wat een crisis. Zou je bijna kunnen zeggen: precies waar Holland Casino ook bang voor is. Als de banken niet de extra zekerheid krijgen die ze zoeken, kunnen ze het vertrouwen in ons opzeggen. We hebben bij reisorganisatie OWAT gezien wat de gevolgen hiervan zijn. En ik kan niet hard genoeg benadrukken: dit is geen ver van ons bedshow. Al dus de interim-CEO van 100 Casino's in een videoboodschap aan het personeel... dat ook even gevraagd werd om 20% van het salaris in te leveren. Op rood te zetten dus eigenlijk. Opkomende trend waar FNV-voorzitter Ton Heerts niets van wil weten. Het is niet de bedoeling dat dit uh, gemeengoed wordt... want het is toch een uh, verkapte vorm van bezuiniging op het individuele niveau... Waar, uh, waarin dan je dan met een vorm van dwang eigenlijk zegt... Je mag wel blijven, maar dan moet je inleveren. Dat is natuurlijk niet de manier waarop we met elkaar omgaan in ons land. Maar dan wel de looneis van 3,5 leggen. Oké, okay, terwijl bedrijven al jaren een loonoffer van het personeel vragen. Bureau Randstad wilde deze week 10.000 jongeren aan een baan helpen. Dat is niet helemaal gelukt, want de teller is bij 8.000 blijven steken. Ach, het ging volgens mij uur ten hoogte van Randstad vooral hierom. In contact brengen met werkgevers. En dat is wat eigenlijk het hele streven van het programma is geweest... steeds werkgevers en werknemers bij elkaar proberen te brengen. Bijna sociaal akkoord. En dan even naar Steve Balmer. 35 jaar lang werkte hij bij Microsoft en nam afscheid. En dat deed hij op een manier waar hij bekend om staat. Met veel overgave. Ik wil thank you. Dank u, dank u, dank u, dank u. U werkt voor de grootste company in de wereld. Ja, dat is toch een moment. En tot slot wilde hij ook nog even een plaatje aanvragen. U hebt dit de tijd van mijn leven gemaakt. Weekoverzicht, weekoverzicht. En toen ging Jan Homme weg bij ING. Nou, geen Time of My Life. Nee hoor, weer door met het pensioen. Daar kunnen we een beetje helder over zijn. Tot zover het weekoverzicht. Ja, Steve Barber. We hadden het er voor de uitzending even over, uh, Peter Paul. Dit is toch wel uh, heel Amerikaans. Vinden wij dit nou mooi? Of zeggen we van nou, dit plakt toch wel heel erg? Nou, allebei. Ik vind het een fantastische show. <laughs> ik vind het geweldig. Ja. En zo kunnen Amerikanen dat. En als je nou kijkt naar hoe Apple, zich, uh, hoe Apple groot geworden is en uh, uh, de, de presentaties van Jobs en dat de hele wereld aan zijn lippen hangt... om te kijken wat, die, wat er voor een nieuw product komt. En ook de manier waarop ze opkomen als ze een ja. nieuwe CEO worden... of als ze we weggaan, dat is allemaal met... Uh, ja, maar de geweldige show. En bij, ja, wij, wij kunnen dat niet. Maar, maar kunnen we dat niet, Josette? Nee, ik, denk, nee ik, ik zie dat ook heel weinig gebeuren. Ook zeker bij ondernemers. Iedereen ja. is redelijk ingetogen. En uh, laat toch niet altijd zijn waar aard zien. Is dat doen maar normaal, dan doen we wel gek genoeg. Een beetje die instelling. Ja, Voor mij wel, ja. Ja, ja nou, op zich is het ook wel plezier. Kijk, als, we, als wij erachter zouden komen dat, je, dat er heel veel geld wordt uitgegeven aan zo'n afscheidsfeestje. dan zou dat als eerste in de krant staan. Hm. Maar het, uh, uh, het past niet. Laat nou, ik zeggen, iemand in de financiële instelling kan het sowieso niet doen. Want die, die liggen überhaupt onder. Vuur, dus probeer je, dan zit je met je tenen bij elkaar. Ja. Maar wel uh, fantastisch. En het is natuurlijk waar dat hij uh, voor een uh, uh, heel mooi bedrijf en een van de grootste bedrijven van de wereld werkt. De andere realiteit is dat hij veel langer had willen blijven en de, en de deur uit moest, omdat zijn nieuwe producten niet aansloegen maar, en hij zijn doelstelling niet haalde. Het doet het niet. Yeah. Ja, en, en uh, ik zal ik nog Zo'n zo beloning 700.000 dollar. Nou, dat is een beetje zijn vaste beloning. Dat is wat heel veel midcap bedrijven en AX-bedrijven in Nederland ook. Minimaal betalen aan een, uh, een, CEO, een, ja. een CEO. En hij had niet zijn maximale bonus verdiend. De Amerikanen zijn er ook best hard in. Als je het goed doet, mag je heel veel verdienen. Ja. Als je het niet haalt, dan krijg je gewoon maar een stukje van ja. de bonus of mag, niks. Dan mag je tranen en uh, zingend naar huis. Ja, en wel geweldig eigenlijk. Ja, hij heeft natuurlijk ook lang gezeten. Hij is een Stanford Drop-out. Uh, in 1980 uh, uh, van de universiteit af naar Microsoft. Hij heeft natuurlijk heel lang gewerkt en het uh, uh, uh, en het op een overgenomen. Mm -hmm. uh, ja, Um, hij verdient wel een afscheidfeestje, vind ik. Ja. Uh, Jozet, uh, vrouwen, zijn die daar beter in in de afscheid nemen dan mannen? <laughs> nou, zo wil ik het zeker niet zeggen. Maar ik denk wel dat ze we het op een andere manier doen. Ja, ja ik zie wel heel veel vrouwelijke ondernemers... Meer, die meer wel ook meer zichzelf laten zien. Ja, ja. ja. Ja, voor mij. Maar dat is misschien omdat ik zelf een vrouwelijke ondernemer ben. Mm -hmm. Dus dat ik dat misschien meer herken. Maar ik zie op podia, hoewel er weinig vrouwen op podia zijn... met de vrouwen die daar staan, dat ze wel meer van zichzelf laten zien. En dat het bij, bij mannen toch wat meer is van... goh, hoe wil ik dat, dat het publiek mij percepieert? Mm -hmm. Dat dat wat een grote rol speelt. Maar Nancy McKinsey als die uit weggaat... dat zal toch niet met veel uh, pampencircumstance zijn, bijvoorbeeld. Hè? Om maar iemand te noemen. Volgens mij, die dame van Hewlett Packard, dat is Carly Fiorina... Ja, ja. Dat is ook een harde tante. Dat is ook no. geen uh, lieve mevrouw om tegen te komen. Die nee. was one of the boys. Boys, denk ik. Dus ja. Uiteindelijk om daar heel ver ja. te komen, zeker in het Amerikaanse ja. zakenleven, moet zou je nog steeds moet worden. We gaan het glazen plafond maar laten liggen, want anders wordt het een hele saaie show. Uh, maar dan even naar Bill Gates over Microsoft. Dat je zegt dat het gaat niet helemaal goed. Hij heeft nog maar 4,5% in het bedrijf uh, zitten. Er zijn ja. andere aandeelhouders die zeggen: ja, Heeft die man veel te veel invloed? Want wij hebben 5% of meer. Hij moet eruit. Hoe denk jij daarover? Nou ja, het is toch een beetje het hart, het hart van een bedrijf wat je erbij wil halen. Mm -hmm. Kijk, Microsoft heeft, een, heeft het, het probleem dat de groei er langzamerhand uit is. En dat je. Um, dat ze ongelooflijke cashflow genereren... dat ze ongelooflijk veel geld op de bank hebben staan... maar ze krijgen gewoon de grote, de, de grote de bedrijvenziekte... Niet, ja. uh, van veel overheid, grote hoofdkantoren... Ja, dat slijpt er op een gegeven moment in. Hm. Dus als je de prestatie qua omzet kijkt... van de afgelopen 13 jaar... is geloof ik van 25 miljard dollar naar 70 miljard dollar... en heel veel geld binnengaat. Je zou kunnen zeggen heel succesvol. Maar de groei is eruit. Dan, op de beurs ben je niet meer een lekker hapje, en dat betekent dat ze nu... Uh, ja, dan gaan ze de andere trucjes uithalen om uh, aandeelhouders te pleasen. En dat is extra dividend en aandeleninkoop. Maar de realiteit is gewoon, de groei is eruit... en ja. andere bedrijven zijn sneller in het oppikken van kans. Dus ik vind Google, uh, Google heeft nog het tempo, en uh, Microsoft is het tempo eruit. Het is kwijt, ja, en hoe lang duurt het voordat Google het tempo ook kwijt Het blijft altijd ontzettend moeilijk. Je moet dus, uh, uh, als je zo'n bedrijf bent voortdurend proberen om te zorgen dat uh, goede ideeën... heel snel naar de top kunnen. Ja. En ik denk dat uiteindelijk Steve Jobs bij Apple... voortdurend in staat is gebleken om om te blijven vernieuwen. En dat wordt steeds moeilijker. Het wordt een steeds tropiger proces. Ja. Steeds meer mensen gaan zich ermee bemoeien. Dus dat vind ik wel, Ik vind dat, dat Amerikaanse bedrijven daar toch veel knapper in zijn... dan uh, ja. Europese. Die al veel eerder dichtslippen in het, in het stuk tussen nieuwe producten en de top. Even nog naar Jozef. Want vrouwen brengen die niet veel meer creativiteit... en veel meer bestendigheid. Hè, wat je ook ziet in gezinnen en gewoon überhaupt in relaties... Ja. zijn dat vaak wel de wat, wat, wat steviger in de schoenen staande figuren. Ja, nou er wordt niet kijkt... meegeknikt. <laughs> Ik zag maar aan mijn inderdaad ja. een, een nee-knikje. Ja. Maar als we natuurlijk kijken naar cijfers van faillissementen... zie je dat uh, bedrijven waar, die zijn opgericht door op vrouwen wat minder snel failliet gaan... Mm. die cijfers die verschillen nogal. Dus daar zie je het zeker wel in. Vrouwen groeien natuurlijk met hun bedrijf wat minder snel zijn wat stabieler. Maar goed, de andere kant is natuurlijk dat kleinere bedrijven blijven... Bedrijven blijven die natuurlijk in bepaalde sectoren actief zijn. En wat minder in de high-tech-industrie bijvoorbeeld. Dus... Vrouwelijke bedrijven of bedrijven met vrouwen aan het roer zijn zeker anders... ook als ondernemer dan, uh, dan mannelijke bedrijven, absoluut. We gaan even naar KPN. Mag ze een Duitse dochteronderneming e verkopen aan het Spaanse Telefonica? Daar hebben we de aandeelhoudersakkoord akkoord voor gegeven tijdens de aandeelhoudersvergadering. Uh, uh, KPN zit uh, anderzijds in een enorme uh, overnameverhaal uh, met, uh, met Amerikamobiel, meneer Carlos Slim. Um, Gesprekken duren al maanden. Het eerste bod van, uh, van de Amerikaanse bomobil was 2,40 euro. Maar Capian rekent de hele tijd op 2,50 tot 2,65 Wat is nou realistisch? Wil ik wel eens weten van iemand die fusies en overnames doet? Nou kijk, die 2,40 is laag. En, en, en waarschijnlijk te laag. Dus daar komt wel wat extra's uit. Ja. Wat ik het rare vind is dat je eigenlijk uh, sinds mei 2000... 12 al die grote anderhouder hebt... dat is eigenlijk het moment waarop je de tent had moeten verdedigen... tegen de Mexicaan. En dat wij dan uh, anderhalf jaar later een beetje gaan klagen... dat hij uh, het voor het zeggen heeft. Dat ja. heeft hij dan een tijd... En uh, wat ik heel raar vind... is dat er een, een stichting is met wat oudere mannen... die dan uh, de boel dichtgooit, Terwijl de topman, die toch staat voor het bedrijf... Ja, dat, dat hij nog geen omhoog. negatief woord over de Mexicaan heeft gezegd. Waarom, als je moet beschermen, dan moet er toch iets mis zijn. Dan moet je toch vertellen wat er mis is met die, met die Mexicaan. Dat ontbreekt helemaal. Dus het is een raar proces waarbij die, die blok een hele zwakke uh, topman is. We hebben hem eindelijk, eindelijk deze week weer horen spreken. Maar wat, was, wat kwam eruit? We kunnen u niks zeggen, want we zijn in, in gesprek en in onderhandeling. Ja. Uh, ik vind niet het eigenlijk. Ik heel sterk optreden. Voor niet Apple een sterk optreden. Eigenlijk is. Uh... De verkoop van uh, KPN en het verliezen van de, controle, de Nederlandse controle over KPN... is anderhalf jaar geleden gebeurd. Mm. En ik denk dat wat het restant van het proces... is nog een beetje achter gevecht. We krijgen er nog een paar extra garanties uit... voor het personeel en voor investeringen. Er komt een iets hogere prijs. En dan gaat iedereen zeggen dat dat door hem komt. Door, dus de Raad van Commissaris gaat dat zeggen. Uh, Elke Blok en die, mm. uh, die uh, Jurassic Park stichting... Door die, zoals die door iemand werd genoemd... Uh, <lacht> die gaat ook claimen dat de, de, de, de, de verbetering dat het aan hen te danken is. Als we terugfilmen naar anderhalf jaar geleden... is ongeveer het moment waarop Ad Scheebauer besloot uit het bedrijf te stappen. Heeft hij gewoon een zwakke broeder aangesteld omdat hij wist dat fout ging? Uh, dat denk ik niet. Um, uh, Blok zat er wel iets, uh, uh, iets langer, maar het is wel een zwakke broeder gebleken. Kijk, nee, kijk op het moment dat Carlos Slim die, die bijna 30% kocht... Toen is Blok natuurlijk door Europa heen gereisd en heeft gezegd... ik wil ga liever met iemand anders trouwen dan met de Mexicaan. Dus ja. Telefonica wil je en allerlei andere partijen. Die hebben allemaal nee gezegd. En ja. daarmee is het hele spel gespeeld. Kijk, je kunt natuurlijk wel zeggen dat de schuldpositie die is opgebouwd... die is natuurlijk niet onder Blok opgebouwd... maar daarna heeft hij wel veel slechte zetten gedaan. Mm -hmm. Succes en geluk van ondernemers. Dat uh, is het thema van uw promotieonderzoek. Ja. Kijkt u ook naar dat soort dingen? Nee, ik kijk eigenlijk wel naar de wat kleinere ondernemers in Nederland. Ja. En vooral natuurlijk de, de Nederlandse mannelijke en vrouwelijke ondernemers in diverse sectoren. Om te zien wat nou maakt dat ze dat oh. eventueel willen groeien met hun bedrijf of zo klein willen blijven als uh -huh. ze zijn. Maar dan kom je dus het... ook zwakke broeders en, en, en sterke broeders en Zeker. zusters tegen. Absoluut. Zit absoluut. er een helder onderscheid ja. tussen? Wat, wanneer is nou aan te geven dat iemand het niet goed doet? Omdat hij zijn opties niet goed afcheckt of omdat hij gewoon. Nou, ik denk heel, de heel erg kop in het zand steken. Dat zien we natuurlijk ook bij grotere bedrijven, dus heel ja. erg naar binnen gericht zijn. Niet buitengericht. Ik mm -hmm. denk dat dat een heel gevaarlijk punt is. En ook je eigen kwaliteiten overschatten. Dus heel erg het idee hebben: oh, het komt allemaal wel goed en dan kan het allemaal wel. Ja. En onvoldoende externe hulp inroepen op de punten waar gewoon niet sterke krachten liggen. Mm -hmm. Dat zie je voornamelijk bij heel veel ZZP'ers. Die denken, ah, het waait wel over. En ik weet waar ik heel goed in ben. Dus ik heb heel veel vakkennis, maar er komt natuurlijk bij een bedrijf runnen veel meer kijken dan alleen het hebben van vakkennis. Peter Paul? Ja, ik denk uiteindelijk, eh, ondernemers zijn eigenwijze mensen. Als je de weg van de minste, minste weerstand zoekt in het leven... dan word je, word je geen, geen ondernemer. ondernemer. Nee. En in die eigen wijsheid denk je dat, je dat je een goed idee hebt... en een goed zicht op de markt en je product. Nou, Dat zal meestal wel kloppen. Maar je moet dan ook weten wat je zwakheden zijn. Bijvoorbeeld Misschien ben je wel slecht in de interne organisatie of in de financiën. En, dan, en de goede ondernemers... Uh, zoeken mensen om zich heen die hun eigen zwaktes uh, uh, invullen... En waardoor je een team bouwt. En er zijn er dus een hoop die dat niet echt naast zich dulden. Ja, die, die blijven klein of die vallen een keer om. Ja. Dat zal het zijn. Maar ik ben het er erg mee eens. We hebben niks voorbereid, maar ik ben het er heel <lacht> erg mee eens. En ik denk uiteindelijk, uh, een onderdeel is ook flexibiliteit. Als je op een gegeven moment op een pad zit en je denkt, dit wordt het niet... dan moet je bijsturen... En uh, degene die flexibel is... en die elke dag opnieuw nadenkt over zijn business... Ja. die houdt het vol. En degene die er helemaal in vast zit... Ik, ik was een drukkerij en uh, dat bestaat al ja. 100 jaar... dus waarom zou ik daar geen 200 jaar mee kunnen bestaan... die, die, die miste wel. ook. Ja, ja vooral omdat de ontwikkelingen steeds sneller gaan. Dus mensen blijven vast in een stramien wat ze ooit hebben, hebben gehanteerd. Ja, en het staat niet open voor innovatie, ontwikkeling, ja, noem maar op. Ja. Toch wil ik daar eventjes naar ook het, het, het zelf in de spiegel kunnen kijken. Kom ik nog eventjes terug. Uh, als directeur van de Vb, lid van de commissie Tabaksblad... 2004 de gedragscode ontwikkeld over uh, verbeursgroteerde bedrijven... onder meer het beloningsbeleid. Het beloningsbeleid van bedrijven is nog steeds onduidelijk... Is, blijkt het onderzoek van de commissie Corporate Governance uh, klopt dat Ja, dat is nou wel vermakelijk. Die commissie die wordt voorgezeten door meneer Streppel, mm -hmm. de Streppel was oud financieel ja. bestuurder van EGON. Ja. en als ik nou ergens veel bonusoptieregelingen en andere regelingen naar binnen gegaan is bij EGON en <laughs> bij meneer Streppel. En um, uh, dus, ik laat ik zeggen, ik ben geen VB meer. Ik ben al zes jaar geen VB meer. Ja. En jammer, het slachten doet het perfect. Maar als ik nou eerlijk ben, zeg ik, ja meneer Streppel... we hebben dat met de VEB al, uh, al 15 jaar geleden gezegd. Geef nou gewoon duidelijker en betere bonusregels. Toen was hij er niet toe bereid en nu komt hij met het papiertje. En ga... en dan het is er nog een minister lot. die naar hem luistert. Dus dat vind ik vrij hypocriet. <lacht> um, uh, ja, bij ons is het vrij simpel. We hebben vier criteria, die kan je, die kan je gewoon checken of die gehaald worden. Mm -hmm. Ik heb die, voor, laat ik zeggen, die ontwikkeling van Valued is niet slecht geweest. Maar ik heb vorig jaar maar de helft gehaald van de, uh, van, uh, uh, de doelstellingen. Um, ik zit zelf, dat vind ik ook belangrijk, uh, uh, binnen de en de norm. Dus ik moet het niet verdienen op, uh, laat ik zeggen, dat is nog steeds een vorstelijk salaris. Maar, um, uh, laat ik zeggen, er zijn niet veel beursgenoteerde bestuurders die dat uh, die, die dat, dat halen. salaris pakken. Nee. Uh, en ik vind nog steeds het systeem, want dat is natuurlijk met, uh, laat ik zeggen, de problemen van banken een beetje uh, in onbruik geraakt. En je mag het niet meer hebben over bonus. Ik vind nog steeds mensen die het heel goed doen. Die moet, die moet je belonen. Die moet je nog steeds belonen. Die mogen nog steeds een bonus. Maar ik wil geen bonus voor middelmatige prestaties. Dat zou ik eerlijk... Ook voor jezelf niet? Ook voor mezelf niet. Nee. Ja. Heel duidelijk. We gaan naar de shutdown in Amerika. Op slot zit het, we net in het weekoverzicht. Republikeinen en de democraten zijn het niet eens geworden over de staatsfinanciën. En inmiddels duurt die hele shutdown vijf dagen. 800.000 eh, ambtenaren thuis. Eh, maar er dient zich een veel groter volgend probleem. Maar dat hoorden we Obama zeggen. Over een paar weken bereikt Amerika zijn schuldenplafond 16,7 miljard dollar. Als daar geen akkoord over wordt gebruikt, ja, dan lijkt het dat Amerika failliet is. Wat gaat er gebeuren? Gaat dat gebeuren? Of gaan we die crisis afwenden met z'n allen? Nou, het eerste, ik, ik viel me even op in het uh, weekoverzicht, dat ik een Italiaan hoorde zeggen dat Nederland meerdere political crises had gehad en dat hij daar wel overheen komen. Sorry. Alsof een Italiaan dat wil zeggen. Sorry, <laughs> uh, crisis, we hebben daar een volstrekte uh, uh, idioot en womanizer die daar al twintig jaar de politiek beheersen of langer. Um, en je kan het amper een democratie noemen en daar gaat dus een Italiaan een oordeel vellen over onze democratie. Ik heb veel lachige geluiden gehoord toen wij een regering kregen... die eerst in minderheid was met een gedoogconstructie en later een zonder steun in de Senaat. Uh, wij lossen dat in Nederland. Ik zeg niet dat ik met alles uh, helemaal eens ben. Maar wij lossen dat op een redelijk, redelijk rustige manier op. En je ziet nu wat het Amerikaanse vechtmodel oplevert. Op, op je hebt dus twee partijen die samen, uh, die samen voortdurend met elkaar vechten. En waarbij eigenlijk die Republikeinen alleen vanwege Obamacare... een soort chantage uitvoeren en zeggen... ik geef geen akkoord op je begroting totdat je die uh, Obamacare afschot, ja, ja. ja En dat is dan, uh, laat ik zeggen, de de, uh, wat, wat ze zo graag zeggen... de grootste uh, democratie ter wereld. Hm. Het is toch niet zo heel goed geregeld uh, uh, daar. En ik denk uiteindelijk wel dat het met de sisser afloopt. En met, die, met die, uh, die schuldenplafonds, dat laten ze ook altijd tot de laatste minuut hangen. En inmiddels zijn beleggers daar al een beetje... Overheen, die hebben zoiets van wel het, zal wel wel weer, het zal er wel weer een akkoordje komen, want ze gaan ja. het, ze spelen het spel tot het laatst. Het zijn ja. natuurlijk goede pokeraars, die Amerikanen, ja. maar op het laatst moeten ze toch ja, uh, uh, ja, moeten ze toch voor iets redelijks kiezen. Dus daar, daar zal wel weer een compromisje uitkomen. Ja, ik hoorde laatst iemand die vertelde: ik sprak een Amerikaan die uh, zei van eigenlijk wat wij nodig hebben is een dictator maand of drie en ik wil het best doen. Ze hebben het in Ik weet niet wie het glaspark is. Dat... Wat een goede. Maar als je er een week duurt, uh, Josette... dan uh, sta je misschien voor een dichte deur straks. Ja, dan ben ik de bang dat je broodjes heren, meer kan, de kan kopen dadelijk. Maar... <laughs> dat zit, dat ja. zit er dik in, dat wordt dus niet zo zie je. Uh, we gaan zo praten over vrouwelijk ondernemerschap... en de overnamemarkt waar enig teken van leven in zit. Maar eerst naar de column. En die komt uh, van de hand van financieel geograaf Ewald Engelen. Noem het dom of naïef... maar ik heb de Nederlandse overheid altijd vertrouwd. Een man een man, een woord een woord... rechtsstaat, transparant, integer... Betrouwbare fiscus, dat werk. Hier kon je niet zomaar worden opgepakt. Als je in het buitenland wat overkwam... stond de ambassadeur hoogstpersoonlijk voor je klaar. En zelfs de belastinginspecteur probeerde je niet te tillen. Tot ik afgelopen week eindelijk de tijd vond om de miljoenennota te lezen. Nog nooit zoveel drogredeneringen, desinformatie... onwaarachtige metaforen en halfleugens bij elkaar gezien... Het begon ermee dat de tekorten, schulden en rentebetalingen... niet langer in percentages werden uitgedrukt, maar in absolute bedragen. Het ding stond vol met rutiaanse teksten als... per dag wordt bijna 55 miljoen euro meer uitgegeven dan er binnenkomt. Of per hoofd van de bevolking loopt de schuld op... van 15,7 euro in 2007 naar 27,8 euro in 2014. Klinkt afschuwelijk voor de gemiddelde kantoorklerk die 55.000 euro per jaar binnenharkt. Maar het zijn natuurlijk pindanootjes voor een overheid die kan beschikken over 250 miljard euro per jaar. Het werd nog erger toen ik struikelde over de zinsnede dat de overheid zich moest aanpassen aan een nieuwe realiteit van lage groei... Maar sukkels, die nieuwe realiteit, hebben jullie zelf gecreëerd... door vanaf 2010 voor een historisch ongekende 50 miljard in zeven jaar... te gaan lasten verzwaren, veel, en bezuinigen een beetje. Helemaal kwaad te verduren kreeg ik het bij het woordje zondegeld... voor de rente die Nederland op haar staatsschuld betaalt. Zondegeld. Laat dat even tot je doordringen. Sinds 1921 zijn de rentelasten niet zo laag geweest als nu. En de stijging van de staatsschuld met 31% sinds 2008 is vooral te danken aan ongevraagde bankensteun en afgedwongen eurohulp. Zonder geld andermans rampengeld zul je bedoelen. Agit prop van het zuiverste water. Even wat Engelen zei dat. Terug te luisteren op onze website tolzenbedrijf.nl Agitprop. Dat is een agressieve vorm van propaganda. De samenvoering van agitatie en, de, en propaganda. Agitprop, wel eens van gehoord? Nee. nee. Maar inhoudelijk, ja, hij heeft natuurlijk volstrekt gelijk. Maar ik heb die onzin nou ook al een tijdje ge gehoord. Dat, dat is natuurlijk demagogie van mm -hmm. de bovenste klasse. Uh, en uh, uh, die rentelasten, we betalen nu 2,2, 2,3 procent op ja. onze schuld. En in de hoogtijdagen zat het, uh, rond, zal het zijn? rond 1990 zat het rond de 9 ja, procent. Dus het is veel lager. En het is steeds een steeds lager stuk van onze totale um, uh, overheidsuitgaven. Dus het is gewoon uh, flauwekul. Hm. En het tweede, en dat vind ik nog belangrijker deze uh, regering, uh, uh, uh, uh, uh Rutte, knijpt langzamerhand de economie af. De lucht wordt eruit hm. geduwd. En daarom doen wij het slechter dan in de rest van Europa. En weer zegt ]öh meer Bezuinigen, helpt dan helemaal niet. De, laat ik zeggen, de manier waarop het... Ik vind nog steeds bezuinigen op lange termijn vind ik, vind ik prima. Maar doe het dan op je eigen overheidsapparaat. Dat ja. gedeelte wat niet productief is. Kijk, ik vind verpleegsters en leraren vind ik productief. Datgene wat niet productief is, dat is de, laat ik zeggen, de afdeling administratie. Vanuit. Die moet ik al een stuk kleiner. In het bedrijfsleven is de afgelopen twintig jaar enorm ingesneden... En de overheid uh, doet dat niet. Dus ik ben het wat, wat dit betreft volledig met uh, Eerland Engelen eens. Jozet, de stijging van de staatsschuld met 31% sinds 2008 zegt... Uh, een geagiteerde Engelen <laughs> is te danken aan uh, ongevraagde bankensteun... en afgedwongen eurohulp. Ook dat zit erin. Eens? Ja, zeker eens. Ja. Ja. Als ik kijk naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd... Uh, ben, ik daar, uh, ben ik daar zeker van mee eens. Ja. En ook met het... Uh... Nee, ik niet. Niet. Nee. Okay, kijk, het, het punt was: ik vind dat het dat redden van ABN Amro heeft misschien te veel geld gekost. Maar was er op dat moment een, een alternatief? Over, dit is ook allemaal vijf jaar geleden. Het is uh, precies vijf jaar geleden dat de, de echte Fortes redding plaatsvond op 5 oktober. Uh, was, er een, was er een alternatief? Er was op dat moment geen alternatief. En op dat moment hadden we het risico dat het financiële stelsel... in elkaar ja. zou zakken. Dus die kon niet anders. Maar dat heeft veel geld gekost. Maar ik vind dus eigenlijk dat je, als je de werkelijke ontwikkeling... van die staatsschuld bekijkt... dat je daar even voor moet corrigeren. En dat je er ook van moet uitgaan. Dat je binnenkort weer uh, de komende jaren weer geld binnenkrijgt... als je die onderdelen weer afstoot. Als je ABN AMRO weer verkoopt en SNS weer verkoopt. Dan komt vanzelf wel wat daar bij toe. komt, laat ik zeggen, ja. bij ING is ontzettend veel geld uh, teruggekomen. Ja, dus uh, uh, dat, uh, laat ik zeggen, op zich is het waar dat die stijging daardoor in belangrijke mate komt. Ik denk niet dat we iets anders hadden moeten doen destijds. Ah, okay. We gaan eventjes naar vrouwen als ondernemers. Jozet, uh, uh, we behoren tot de wereldtop. Hè. Nederlandse werknemers en ook ondernemers. Uh, tenminste, dat zegt de World Economic Forum. Na Zwitserland, Finland en Singapore... staan we op plek 4 van de 122 beoordeelde landen. Dat is mooi. We scoren goed als het gaat om gezondheid en welzijn. Ja. Minder op arbeidsparticipatie van vrouwen. Ja, die is heel laag in Nederland nog steeds. Ja, nou, ja. Dat is ja. ook onderdeel van het thema. Neem ik al wat ja. je bespreken gaat vrijdag. Hoe kan dat nou? Ja, de economische zelfstandigheid van vrouwen is extreem laag. En dat komt mede natuurlijk door part-time banen. In Nederland is koploper op het gebied van hele kleine banen. Dus we zien dat de uh, economische zelfstandigheid bij vrouwen dus heel laag is. Omdat we uitgaan van dat je dan 70% van minimumloon moet verdienen. Nou, als je maar een paar uurtjes in de week werkt, ga je, je dat dus niet, niet? halen. Nee, dus daar, daar zitten de voornaamste oorzaken. Dus daarvan. wat zou er moeten gebeuren? Je hebt net al een pleidooi gehouden over... de overheid zou wat meer moeten doen, wat meer moeten stimuleren. Maar ondernemerschap staat er vol toch juist bij het eigenwijs zijn en, absoluut. en zelf doen? Ja, absoluut. Er is een hele grote rol voor vrouwen weggelegd. Mm -hmm. Vrouwen zijn zich ook heel weinig bewust blijkt uit onderzoek... uit de, posi in de, uit de positie waarin ze zitten. Ze denken van goh, maar ik heb toch een baan voor een paar uur in de week... Maar realiseer zich niet dat als een huwelijkstrand... als iemand ziek wordt in het gezin... dat ze dus van het inkomen niet rond kunnen komen. Ja. Dus dat ze gewoon economisch heel afhankelijk zijn van de situatie. En die, bewust, die bewustwording is gewoon heel erg laag. Nou ben je in een project begonnen met het krachtbedrijf... Hè? Ja. wat vrouwen in, uh, in nood helpt... Wat houdt dat in? Vrouwen in de vrouwenopvang die weer klaar zijn om, zoals ik het dan maar zeg, uit te vliegen. Dus om weer een baan te gaan zoeken en een, een nieuw onderkomen voor zichzelf en hun kinderen. Om diegenen die een droom hebben als ondernemer, om hen te begeleiden naar een eigen bedrijf. In hoeveel van de gevallen gaat dat goed? Hoeveel heb je er? Ja, we zijn nu begonnen met een pilotgroep van tien vrouwen in Amsterdam. Mm -hmm. En zij zitten nu een aantal maanden in het traject. Dus het traject stopt, zeg maar, de workshops en persoonlijke begeleiding eind december. Dus dan zou er een bedrijfsplan moeten zijn en kunnen ze de eerste stappen gaan nemen in ja. ondernemersland. En dat zijn vrouwen in nood. Wat voor nood ja. hebben die meegemaakt? Het, is, uh, het zijn vrouwen die heel veel huiselijk geweld hebben meegemaakt. Mm -hmm. En dus of in de crisisopvang zijn beland of ambulante hulp hebben gekregen. Ja. Zijn die te helpen, zo te helpen dat ze mm -hmm. straks weer gaan ondernemen, gaan werken. En zien, worden ze ook gezien als een gezond investeringsobject. Laat ik het ja, zeggen. nou heel veel <laughs> mensen waren heel sceptisch toen ik het project begon. Omdat mm -hmm. heel veel mensen mij aangaven: ja, maar deze vrouwen kunnen toch nooit een bedrijf gaan runnen. Ja. Ten eerste heeft het te maken met beeld. Wat we hebben van ondernemers. Dat het alleen maar gaat om hele grote bedrijven, multinationals, waar heel veel geld voor nodig is. En heel veel van deze vrouwen starten als ZZP'er, bijvoorbeeld een Nagelstudio, een schoonheidssalon, een reisbureau. Ja. Uh, dus het gaat om wat kleinere bedrijven... waar minder financiering voor nodig is. Van de andere kant, ondernemerschap biedt deze vrouwen een optie om en flexibel te zijn... zorg en werk te combineren. Uh, ze hebben vaak... Um, een achterstand op de arbeidsmarkt. Dus ze zijn al een aantal jaar niet meer actief geweest. Dus ja, wil je dan een baan gaan zoeken, wordt het erg moeilijk. Ja. Dus als je die droom hebt en je hebt al de kracht getoond, de durf en het lef en doorzettingsvermogen om weg te gaan bij je partner, dan neem je die kwaliteiten zeker mee. En die zijn belangrijk in het ondernemerschap. Ook, en een beetje eigenwijsheid, hoort er En zeker hoort eigenwijs zijn. Dus deze vrouwen hebben al zoveel overwonnen. Het zijn zo'n krachtige vrouwen. Nou, zijn het er tien in Amsterdam. Hoe groot ja. moet dit project worden? Wat is je streven? Nou, voor het einde van het jaar begin ik in ieder geval Tilburg en Eindhoven met een andere paar. Pilot groep. Mm -hmm. um, ik heb geen enkele vorm van financiering, dus dat betekent dat ik het uh, met uh, vrijwilligers doe. Dus afhankelijk van uh, zeg maar hoe, dat, uh, hoe die subsidiestromen gaan lopen, wil ik in ieder geval projectvoentje uitrollen in Nederland. Ja. En ook ex of zwerfjongeren toelaten tot project. Juist. We gaan even naar de overnames. Nederlandse economie zit volgens CBS in een stijgende lijn. Tenminste, dat blijkt dan uit het maandelijks conjunctuurbericht. eindelijk een beetje. Het aantal fusies en overnames is de afgelopen drie jaar verdubbeld. Uit onderzoek van het FD deze week bleek dat waarschijnlijk 10% meer MKB-bedrijven van eigenaar gaan wisselen. Een van de mannen die daar mee bezig is, is Peter -de Vries met Value Aid deze week twee gedaan. Komt het nou door een beter economisch klimaat, of is er een grote shake-out bezig, of is het gewoon nu heel interessant om uh, leuke pareltjes uh, te kiezen? Kan je een cherrypicking doen nu het niet veel kost? Wat zou ik zeggen, uh, het is waarschijnlijk allemaal waar. Mm -hmm. Kijk, wij praten over bedrijfsleven, maar er is niet een bedrijfsleven. Als je kijkt naar de Nederlandse economie, ja. het grote bedrijf wat exporteert, dat merkt veel, veel sneller het oppikken van de internationale economie en de Amerikaanse economie, mm -hmm. dus. Beursbedrijven die vaak grotendeels over de grens werken, die doen het goed. MKB in Nederland, gericht op Nederland, heeft het best moeilijk. En dan kijk ik met name naar bouw, bouwgerelateerd en uh, retail. Winkels ja. hebben het heel moeilijk. En die andere, laat ik zeggen, die hebben hun businessmodel wel afgestemd... op een wat zwakkere economie. En daar zitten ook hele mooie bedrijven tussen... die uh, nieuwe kansen in de marktgroei uh, ja. zoeken. Uh, als je nou kijkt wat drivers zijn... Uh, we praten altijd over dat er te veel leverage in de economie zit... Als je bedrijfsleven in Nederland vergelijkt met tien jaar geleden... dan is er veel minder schuld. Want we hebben gezien dat die banken deuren dicht hielden. Dus ja. die ondernemers willen uit eigen centen financieren. Dus de balansen van bedrijven zijn veel beter. Ik zeg van degenen die, die het goed doen en winst maken. Ja. Die ja. zijn uh, veel beter. Uh, dus de, wat dat betreft is de gezondheid van een deel van het bedrijfsleven... Uh, uh, uh, best behoorlijk. En je ziet een hele golf van... Uh, familiebedrijven, uh, uh, bedrijf van de oprichter... die al uh, misschien voor de crisis in 2008 het plan had om te verkopen... daarna een crisis om zijn oren heeft gekregen... en, en die op een dag zegt, uh, ik, wil, uh, ik wil er toch uit. Ik word uh, 65 of ik word 70. Ik kan het niet oneindig doorgaan. Mijn zoon wil het niet doen, of ik, of ik heb geen zoon... Uh, en daar komt vrij veel van op de markt. En dat zijn prachtige bedrijven. Ja. Mensen die 30 jaar hebben gewerkt. en een niche in de markt keurig hebben gevuld. En die moeten op een gegeven moment iets. Nou, en daar krijgen wij, uh, en daar ben ik ontzettend blij mee. Wij krijgen daar ook vrij veel aanbod van. Mensen met hele mooie melden bedrijven. Ze zelf Die zelf. Die melden zich uh, bij ons aan de poort in bussen. maar dat zal ook bij andere investeerders zo zijn. Ja. En um, ja, die, daar is een soort stuurmeer ontstaan. Omdat ze vlak na de crisis. was er geen verkoopmoment. Hm. En toen moesten ze ook een organisatie nog aanpassen. aan, de, aan wat dan heet. de nieuwe realiteit. Uh, maar op een dag willen ze er toch wel uit. Dus ja, dat, dat stuurmeer wordt nu. Benut. mooie markt voor participatiemaatschappij. De is... um, ik, ik, ik denk het wel. Je moet, ja. je moet heel erg. Um, uh, je moet heel erg kieskeurig zijn. Hm. En je moet ook kijken of. Als die oprichter uh, of uh, directeur eruit is, of je, je sterk genoeg hebt om het, om het te vervangen. Maar ja. op zich zitten er hele mooie bedrijven tussen. Precies. Altijd tussen tenten te zoeken waar Steve Jobs nog wel leeft. We gaan even naar de Kort. boeken schuif, Want elke week doen we een greep uit de stapel nieuw verscheiden managementboeken aangeschoven. Dus, Michel Blok. Eindrecteur van dit, dit, dit, dit programma. We doen er altijd drie. We kijken naar de achterflap of naar de binnenflap. En als het boek daar niet op verkocht wordt... Ja, dan kan je ook een managementboek eigenlijk niet gewoon aan klanten verkopen. Dus eh, welke vallen er af, Micha? Ja, de afvallers deze week bovenop de stapel het talentalfabet. Eigenlijk een soort handboek wat te doen in geval van talent. En dat alles doen de auteurs in alfabetvorm. Jawel, dan denk ik meteen aan die foute huwelijksfeestjes... dat ze nou ja. een ABC opdreunen... Ik ben daar niet zo fan van. Um, ik ga door met regie voeren zonder macht van Hans Licht. Op de achterflap effectief sturen van transities... en samenwerkingsverbanden vanuit gelijkwaardigheid. Energie creëren, zodat mensen met positieve energie samenwerking zoeken. Nou, Als ik de achterflap al drie keer moet lezen, voordat ik hem begrijp... Mm -hmm. gaat hij door de shredder bij mij. Het is hard, Wat maar is het, is, ja, het, is, het is... Het is verschrikkelijk, keihard. het is gewoon keihard, maar het maar, is zo. Oh, seks. Seks zelfs. Ja, Dat seks zelfs. Er is dus een keertje gekozen voor een lekker smeuig boek. Kan ook wel een keertje, toch? Ja. Um, met de niets onthullende titel: Sex op het werk: alles over liefde en relaties tussen 9 en 5. Een keertje geen managementboek over hoe word ik succesvol of hoe word ik een inspirerend leider, maar simpelweg hoe score ik liefde en seks op de werkvloer. Nou, het is dat een managementboek? <lacht> En dat is jouw favoriete boek? Ja, Dit is mijn favoriete ja, ja. boek deze week. Ik, nou, en wie is de gelukkiger geworden? Nou, nee, luister, het is dus niet zo moeilijk... Ja. Uh, als ik auteur Ria Harmelink moet geloven. Want de werkvloer, zij beschrijft het als een erotisch pretpark. Oh. Ja. Uh, twee derde van de werknemers heeft wel eens een relatie op de werkvloer. Nou, er zitten drie mensen tegenover me. Ik ben heel benieuwd. Uh, en 50% van de werknemers is wel eens verliefd geweest op een collega. Dus dat zijn er twee van, van deze samenstelling. Ja, precies. Nou, zeg het maar. <laughs> Nee, ik zal wat nog even verder gaan. Bedrijf bedrijf ja. Ja. Ik zal even kijken of jouw bedrijf erbij staat. Nee. Ja. Um, in het boek lees je ook hoe je zo'n relatie op de werkvloer kunt krijgen. Nou, enkele tips. Relaties ontstaan eerder bij stressvolle beroepen... waar de emoties hoog oplopen, waar veel wordt overgewerkt. Dus denk aan ziekenhuizen, afvalcultuur, ja, reclamewereld. Ja. Probeer zoveel mogelijk naar bedrijfsborrels te gaan. Geef je op voor projecten. Lekker intensief samenwerken met collega's. En als, de, als je eenmaal een relatie hebt, check wat het beleid is, hè. Dat is nog wel een soort van praktische tip. Ja, ja. van hoe gaan de bedrijven om met relaties? Ja, ja. In Engeland zeiden ze altijd: Never put your pen in companies, Inc. Dat is het uh, oude verhaal. <laughs> uh, maar daar gaat dit boek dus niet over. 320 werknemers. Peter Paul, hoe vaak. Nou, bij ons ontstaan, doen, doen ze dat niet. niet. <laughs> nee, nee. Ik heb het in een heel lang. Uh, uh, uh, uh, uh, lang geleden Servile, heb ik een keer ja. uh, uh, meegemaakt. En toen vond ik dat het de uh, werksituatie negatief beïnvloedde. En toen heb ik er iets van gezegd. Maar ja, dat kan je toch uiteindelijk niet tegen gaan. Maar als mensen daarna niet meer met elkaar kunnen samenwerken... heb je natuurlijk wel een, uh, een, probleem. Wel een, uh, een probleem. Maar goed, wij zijn geen reclamebureau... Um uh, geen advocatenkantoor, geen ziekenhuis. Dus maar misschien wel stress had dat. af en toe, denk ik. Nee, dat valt op zich ook nog wel oh. mee. En, en geen intensieve projecten doen we überhaupt niet. <lacht> en voor zover we dat al deden... met ingang van maandag niet meer. Maar Het value-eat Busum is niet een erotisch pretpark. Nee, maar ik moet zeggen... Uh, uh, wat, wat ik wel belangrijk vind... en we, laat zeggen, die vraag wordt helemaal niet gesteld... Dan kan ik eigenlijk dan de niet gestelde vraag beantwoorden. <lacht> Wij hebben relatief veel vrouwen... en ook uh, uh, zeer professionele uh, uh, vrouwen... Uh, en waarom kunnen die bij ons werken? Omdat we heel flexibel zijn. Dus het maakt mij niet uit precies wanneer ze werken. Of dat thuis mm -hmm. is of op kantoor. Of ze om elf uur komen, et cetera. Dat, dat maakt me niet uit. Omdat ik, omdat ik vind dat ze buitengewone talenten hebben... Die, die we kunnen benutten. En ik probeer ook een cultuur te hebben... Waarbij, waarbij overwerk niet heel belangrijk is. Dus ik wil eigenlijk mensen liever naar huis hebben. Zodat dat ze een privéleven kunnen hebben. En al die dingen die in dat boek staan... Ja, gewoon thuis kunnen thuis doen. doen en buiten op kantoor. Ah, Misha? Een, ja, laatste, een laatste tip. Nou, als je de relatie wil wil beëindigen, be zegt de auteur. Doe dat op een vrijdag. Dan hebben jullie het weekend om het gewoon een plekje te geven. <lacht> <lacht> <lacht> en de mooiste vond ik nog. Twee derde van de relaties op het werk mislukken. En wat is daar de reden van? Nou, Dat het toch lastig combineren blijkt met die partner die thuis zit te wachten. Dat is dan wel, au, oh. die doet pijn. Maar dan maandag, dan begint de werkdag weer. Dan moet je toch weer naar elkaar toe. Misha, dankjewel. Nog een keer de titel van het boek. Seks op het werk, Ria Harmenink, uitgave van Heystack. Dankjewel, want aan het eind van de uitzending vraag ik altijd aan mijn gasten... wat is het belangrijkste wat je maandag gaat doen op de eerste <lacht> werkdag? Nou nee, ja, ik had bijna weer, want Vrijdag zal er niks gebeurd zijn, maar wat gaat het worden, Jozef? <lacht> nou, ik ga heel braaf uh, voorbespreking houden met benen... Nieuwsradio en met de gemeente Eindhoven praten over ondernemerschap... Just. Binnen de creatieve industrie, nou, dat is een fantastisch onderwerp. Kijk eens al hartstikke. Daar ga ik me mooi. mee bezighouden. Dus BNR, ja, daar kunnen we dan naar luisteren, hè? Is het morgens vroeg. En tinste meteen als ja, eerste. Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Dat wordt vroeg op. Ik weet er alles van. Peter Paul, wat gaat het maandag worden? Nou, best wel rustig, maar euh, euh, laat ik zeggen, vlak voordat de uitzending begon, hebben, hebben onze mensen een prachtig uh, Judith-rapport opgeleverd. En dat gaan we maandag eens bespreken. Dus, uh, dus geen overwerk, maar zaterdagochtend mag natuurlijk gewoon. Dat nou, maar wat, wat, wat, wat gaat het worden? Ja, ja, ja. Gaan we gaan weer iets leuks uh, erbij er ja, hebben. Ja, dat wordt dan nooit zo: ja, beurs sorteerd, ja. beurs is maar koersgevoelig, beurs toch dicht. Ja, nou, die houden, dan, ja. <laughs> die houden dan dan. Hij is nieuwsgierig en dat hoort als je voor de radio juist. Ja, hebt. dat hoort zo. Precies. En hij zegt dan niks. Hartelijk dank voor jullie komst. Peter Paul de Vries van de investeringsmaatschappij Value Aid. In Dijkhuizen, VN Vrouw, vertegenwoordiger. Aanstaande vrijdag, dan treedt ze op in New York. Na het nieuws van twee uur, de autoshow van de tros. Met een onder meer een rijimpressie van de nieuwe BMW 3GT. Een soort hele grote vijfdeurs coupé van de 3-serie. En we praten met Nico Aaldering over klassieke auto's. Hele mooie klassiekers. Want prijzen, als je zo'n ding in de, in de kast heeft staan... is dat de beste belegging. of je geen bedrijf voor over te nemen. Klassiekers sparen, want die gaan Chinezen kopen. Tot zo. Samen thuis, samen dros. De Nederlandse onderzoeker heeft een nieuwe uilensoort gevonden. Een spectaculaire ontdekking gedaan tijdens internationaal onderzoek naar vogelgeluiden. Eindelijk goed nieuws over weidevogels. Vogelbescherming presenteert bij ons de laatste cijfers. En avonturier Arita Bajens is terug van haar zoektocht naar Shambhala. Heeft zij het aardse paradijs in Mongolië gevonden? Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.